4 uur. Dit is Radio 1. Het Texel Blok. Lekker slapen en morgen zonder angsten weer op. Dat klinkt mooi en het kan. En wat moet Israël nu, hartsvriend Amerika en aartsvijand Iran... zo openlijk naar elkaar lonken? Dat straks in Villa WPRO. Eerst het NOS Journaal, Renate Evers. Toeroperator OAT in Holten is failliet. De ruim 700 personeelsleden zijn vanmiddag ingelicht. FNV Bondgenoten is totaal verrast door het faillissement. En er wordt gepraat over een doorstart. In maart dit jaar kondigde OAT nog een reorganisatie aan. OAT is lid van het Garantiefonds SGR. De reizigers die een vakantie bij het busbedrijf hebben geboekt hoeven dus niet bang te zijn dat ze hun geld kwijt zijn. OAT reizen is ook een van de sponsors van voetbalbond KNVB. Een van de terroristen van de islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab... die een aanval hebben uitgevoerd op het Keniaanse winkelcentrum Westgate... is een Nederlander. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN... op basis van een woordvoerder van de Keniaanse president. Meer details zijn nog niet bekend. De politie heeft iemand opgepakt die iets te maken zou hebben... met de tweets waarin gedreigd werd met een bloedpad in de V&D in Haarlem. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Volgens de burgemeester is de verdachte een oud-werknemer van het warehuis. In de dreigtweets die werden verstuurd stond het woord ontslag. Vanmorgen waren twee winkels van V&D en een Laplace dicht... vanwege de terreurdreiging op internet. De politie heeft de winkels doorzocht met speurronden... om er zeker van te zijn dat er geen explosieven lagen. PvdA-leider Samson ziet er niets in om de hervorming van WW en ontslagrecht te versnellen. Zoals bijvoorbeeld CDA in D66 willen. Dat zei hij tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer op vragen van D66. Dan ontgaat me eerlijk gezegd de reden waarom je in, juist in crisistijd, nu dus, de WW zo snel zou moeten verkorten. Ik denk dat mensen buiten zekerheden graag willen, ik zei daar net al wat over, en ook graag willen houden. En als het dan niets oplevert voor de begroting die u zo naast staat of voor werkgelegenheid... dan lijkt het me onverstandig om dat te doen. Samsung voelt er ook weinig voor om veel te veranderen in de belastingplannen. CDA-leider Buma concludeerde daarop dat de coalitie het moeilijk zou krijgen... om meerderheden te vinden. Net als coalitiepartner VVD ziet de PvdA er niets in... om minder extra te bezuinigen dan 6 miljard. Het dodental van de aardbeving in Pakistan is opgelopen tot zeker 328. Minstens evenveel mensen zijn gewond geraakt. De aardbeving van gisteren in de dunbevolkte provincie Belouchistan... had een kracht van 7,7 op de schaal van richter. De bewoners wonen er veelal in lemenhuizen... die niet bestand zijn tegen zware aardbevingen. Het Pakistanse leger heeft met helikopters... honderden militairen en hulpverleners naar het getroffen gebied gebracht. Op een lege basis in Brabant is een volgeladen vrachtwagen gestolen. Hij werd later leeg teruggevonden bij Maarsbergen in de provincie Utrecht. Volgens de politie stond de lege truck klaar voor een oefening. Dan moet u denken dat hij was volgepakt met boogtenten, veldbedden, maar ook stoelen en ook kachels. En dat is een behoorlijke waarde. En we hebben de truck leeg aangetroffen. Nou, dat betekent twee dingen. De Maréchese doet onderzoek naar diefstal, cq verduistering van de lege Maar natuurlijk ook de heling die er mogelijk achter zit, want die spullen die zijn verdwenen. Vanaf welke lege basis in Brabant de truck is gestolen, wil de politie niet zeggen. De lading was duizenden euro's waard. Het weer in het zuiden nog even zon, maar elders overheerst de bewolking. Het is 17 tot 20 graden. Komende nacht is het bewolkt en lokaal mistig. Morgenochtend verdwijnt de mist en komen er zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt dan 15 tot 18 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Begin van de avondspits met een paar korte files, vooral bij Rotterdam. De A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht West, 2 kilometer. En op de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk, 3 kilometer.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 Dat wordt dus een cruise van Cruise Direct. Cruise Direct naar cruisedirect.nl... of bel nu met een van onze 30 cruise-specialisten... via 0900 0922. 15 cent per minuut. Als ik voor business naar Amerika vlieg... begin ik zo'n reis graag een beetje relaxed. Dus parkeer ik in alle rust en ruimte op Schiphol. Extra grote parkeervakken direct aan de terminal. Dat is nou parkeren met de P van Schiphol Excellence Parking. Kijk op schiphol.nl, dan weet je dat je goed staat. De Radio 6 Soul Jazz Awards. Donderdag 3 oktober in Amsterdam. Met onder andere Treintje Oosterhuis en Wouter Hamel. De Radio 6 Soul Jazz Awards. Stem nu via radio6.nl op de genomineerden En maak kans op kaarten voor de uitreiking. Radio 6. Soul and Jazz. Langer zakelijk parkeren? Kijk voor al onze interessante mogelijkheden op schiphol.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO, Tessel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Opnieuw, wij zijn er nog tot half vijf met zometeen ons buitenlandpanel. Maar eerst wetenschap met Frederik Melman. Frederik, welkom. Ik uh, zei net al even in de vooraankondiging... lekker slapen en morgen niet gezond. Maar zonder angsten weer op. Dat kan. Dat, Dat... we angsten enigszins kunnen wissen of wegduwen uit ons geheugen, dat was wel bekend. Maar het kan blijkbaar op zo'n simpele manier als een lekker dutje doen. Precies. En, en angsten wissen, wat je eigenlijk doet, is een angstig of nare herinnering wissen. En wat je al zegt, we wisten al wel dat dat bij proefdieren kon. We hebben dat bij ratten aangetoond, hè. een aantal jaar geleden al, dat je herinneringen kunt wissen. En bij mensen waren ze ook al bezig. Nog drie weken geleden is daar een bericht over uitgekomen. Dat je bij mensen ook herinneringen kunt wissen. Naar nou, herinneringen wil je natuurlijk wissen dan in dat geval. Maar dat gaat met elektroshocktherapie. Nou, dat is heel heftig. Dan mm -hmm. wist je misschien nog wel meer dan nodig. Maar dit is dus een, een nieuwe methode. En hoe graag onderveel ik nog? Maar inderdaad, bij mensen heel simpel. Deze is bij mensen uitgezocht. Wat ze gedaan hebben in Amerika is een aantal proefpersonen. Eerst een aantal Plaatjes van gezichten laten zien. Daaraan gekoppeld verschillende geuren. Een roze geur of een nou, zweetlucht. En bij een aantal geuren. In combinatie met plaatjes. Bijvoorbeeld bij die zweetlucht. Ze, gaven ze mensen ook stroomstoten. Hard genoeg. Om daar bij een volgende keer. Als ze die zweetlucht roken. Weer te schrikken. Mm -hmm. Klassieke conditionering is dat. Ja. Nou, Daar schrik je dus als je, die, als je dat ruikt. Vervolgens uh, deze mensen gingen slapen. En wat ze deden in die slaap... lieten ze die mensen opnieuw die zweetlucht ruiken, onbewust dus... zonder die stroomstoot. En als je dat maar vaker en lang genoeg doet... dan merkte ze inderdaad dat die mensen vervolgens niet meer schokken als ze opnieuw die zweetlucht ruiken. Dus dan raken. krijgt uiteindelijk krijgt, uh, uh, dat de overhand? Exact. Langzaam maar zeker schuift dat over die nare ja. herinnering heen. Bijna. Dus je leert als het ware dat die zweetlucht dus niet meer vervelend is... dat je dus daar bang voor hoeft te zijn dat je een stroomstoot krijgt. Nee, dat het alleen maar stinkt. Maar dat klinkt heel mooi. En dan de praktijk. Stel iemand heeft een, een, een PTSD, een, een traumatische ervaring, een oorlogservaring. Die is niet automatisch voor hem of haar gebonden aan een geur. Uh, hoe, hoe zou je dat dan moeten doen? Nee, maar uh, toch uh, denken deze onderzoekers, daar hebben ze al iets over gezegd. Want dit is natuurlijk een hele logische vraag. Kun je dat dan ook bij mensen die, ja, die je graag wil helpen en echt naar, naar herinneringen hebben? Kan dat? En de onderzoekers denken dat het wel degelijk kan. Alleen de mensen die daar in eerste instantie voor een aanmerking komen, zijn mensen met een Oorlogsstromen. die daar heel sterk aan uh, een geur gekoppeld hebben. Ik zeg maar een buskruid bijvoorbeeld. Mm -hmm. En Dat willen ze serieus gaan onderzoeken. Nee, dat, dat begrijp ik, tuurlijk. Ja. Heel mooi als dat zou kunnen. En ja, maar vraag... dit, dit is dus... Uh, uh, het is alleen maar, ze doen het met een geur. Ja. Daarom is het zo makkelijk. Je slaapt en ongemerkt ruik je iets. Oké. Okay. Maar dat is de enige manier. Maar die geur moet dus altijd verbonden zijn ergens mee en dat was mijn vraag. Ja. Dat is natuurlijk niet altijd zo. Dat is niet altijd zo. Ja, en dus maar dus kun je kijk niet iedereen kan op deze manier geholpen worden. Ze weten er ook te weinig over en eigenlijk het geheugen is gewoon één groot mysterie. Wat zijn de herinneringen nou precies? He, daar weten we wel iets over, maar dat zal je ook verder moeten uitzoeken... om precies te weten van, daar zit die herinnering... en daar kun je hem als het ware met een gum uit, uitwissen. Maar het is dus ook niet zozeer dat het nu al uh, zo van belang is... dat praktisch iedereen geholpen kan worden... maar meer dat je weer een stapje meer weet... Dat, dat, dat de herinnering manipuleerbaar is. Fundamenteel inzicht. Ja. Mooi. Heel erg hartelijk bedankt. Tot volgende week. Tot volgende week. Het Buitenlandpanel, met vandaag... Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks... verbonden aan instituut Klingendaal. Welkom, Bertus. En Marcel Rutte, Oost-Afrika-deskundige van het Afrika-studiecentrum... verbonden aan de Universiteit van Leiden. Ook hartelijk welkom. Laten we beginnen in Kenia, het gijzelingsdrama daar. Het lijkt in de eindfase te zijn, maar helemaal zeker weten we het niet. Er zijn tegenstrijdige berichten dat er af en toe toch nog schoten te horen zijn. Um, in elk geval is wel duidelijk dat veiligheidstroepen binnenin uh, dat gebouw zijn... en dat het allemaal aan het uitkomen zijn. Het laatste nieuws, uh, Marcel, is dat net op CNN... de parlementsvoorzitter van Kenia gezegd heeft... dat in elk geval bekend is dat uh, een van de, van de betrokken gijzelnemers... een Nederlander is. Ja. Nou, Klopt. hoeven we daar niet meer helemaal van, van ons, ons stoel te vallen... gezien de berichten van de laatste dagen. Nee. Maar toch, die band tussen Nederlanders, Nederlandse Somaliërs... denk ik dat het om Nederlandse Somaliërs gaat... Is dat niet gezegd? Uh, het zou kunnen. Zijn voorganger heeft ooit gezegd dat uh, Al-Shabaab... dat is die terreurgroep waar we nu over spreken... die de aanslag gepleegd zou hebben... zijn staat in uh, Zuid-Somalië heeft... Uh, en zijn hoofd in uh, Nairobi... in een bepaalde wijk... die ook wel Little Mogadishu wordt genoemd. Maar je zou kunnen zeggen dat dat beest... zijn tentakels heeft uitgespreid over de hele wereld. Mm -hmm. He, dus je ziet ook uh, veel jongeren... Somalische jongeren... met uh, westerse paspoorten... die op een gegeven moment uh, groepen zijn. Zeker toen Ethiopië in 2005-2006... Somalië binnenviel om de strijd mee aan te gaan. En het laatste wat we nu horen... is dat een aantal van die jongeren eigenlijk toch wel um, teleurgesteld zijn... in wat al Shabaab ze kon bieden. Ook in het land zelf zie je dat steeds meer mensen zich afkeren... van de praktijken van al Shabaab, het stenigen van mensen... De, het, het doorvoeren van de sharia. En dat deze jongeren dit zelf bedacht zouden hebben, deze aanval. Mm -hmm. Zelf naar Nairobi zouden zijn gegaan, vanuit Somalië... naar toch wel een goede training. En op het laatste moment daar... Het Al-Shabaab-label overeen hebben gekregen. Wapens bijvoorbeeld. Is dat, dat de met... reden waarom je zegt. Al-Shabaab zou hierachter zitten? Want in de meeste berichtgeving wordt dat gewoon al aangenomen. Maar jij nuanceert dit door. Nou je het hebt, eigenlijk je een meerdere, binnen... je hebt meerdere facties sowieso binnen Al-Shabaab. Ja, de afgelopen half jaar hebben ze elkaar ook naar het leven gestaan. Er zijn ook een aantal leiders van bepaalde stromingen zijn ook vermoord. En uh, ja, de huidige leider, meneer Goudane, die wordt nu toch wel als de sterke man gezien. En het zou kunnen dat inderdaad um, ja, deze strijd door hem inderdaad uh, verwelkomd wordt. Uh -huh. Het internationaliseren van de strijd. Uh, en dat hij op het laatste moment zijn stempel als een goedkeuring heeft gegeven. En het verhaal is nu dat hij... Uh, dat is dus inderdaad weer een ge zoveelste gerucht... dat dit verhaal misschien de wereld in wordt geholpen. Maar ik, ik wil hier toch wel de nodige waarheid aan, uh, aan betichten. Maar dat dit uh, verhaal de wereld in wordt geholpen... om zeg maar, ja, zijn handen weer in onschuld te kunnen wassen. Naja. Van, ja, we zien nu zoveel... Uh, negatieve reacties op wat we daar gedaan hebben... dat willen we ook niet. Is, maar, uh, even, we komen zo terug op Kenia... maar omdat je het hebt over die facties... en dat deze factie dan kennelijk uh, niet zoveel meer op heeft... Met, met de manier van optreden in Somalië zelf en in het land... maar het veel internationale wil maken. Deze groep jongeren. Deze groep in in groep jongeren ja. is, is dat dan een groep, denk je Bertels... die zich sterk verwant voelt met Al-Qaeda? Want daar lijkt dat dan weer meer op. Ja, nou, of is dat allemaal veel te eenvoudig gedacht? Nou, kijk, maar Al-Qaeda is meer een soort uh, merk geworden waar een heleboel uh, groepen zich onder kunnen scharen. En soms dan, zoals met die uh, Al-Qaeda in de islamitische Maghreb, die hebben zich een keer formeel uh, onder de paraplu van uh, Al-Qaeda gesteld. En ook een, een beetje idee gegeven, alsof ze ook orders uit die uh, richting zouden uh, willen opvolgen. Maar er zijn zoveel groepen die alleen al door je te verbinden met Al-Qaeda, als het ware, de, de dreiging uh, ja. of de dreigingsperceptie. Vergroot, dus het is heel moeilijk om precies te zeggen hoe die ja. links liggen. Maar nou, het is wel zo dat uh, er is een al shabaab uh, commandant die in oost somali zat, die is geïnterviewd. Ik meen op uh, al jazeera en die suggereerde ook: van ja, wij krijgen uiteindelijk wel onze orders vanuit uh, Al-Qaeda. Of het waar is, weet ik niet. Ze hebben ongeveer een jaar geleden wel een soort een officieel verbond aangegaan. Maar vooral het waard is. En je kunt dat inderdaad, wat je zegt, je kan dat makkelijk zo neerleggen. en jezelf sterker laten zijn dan je in werkelijkheid bent. Want vergeet niet dat als je baat, natuurlijk door die inval van het Keniaanse leger. behoorlijk in verzwakt is in Somalië. Ja. Uh, uit Kismayo verdreven, uit andere steden verdreven. Ja, ze zijn wat meer gemarginaliseerd. En, maar nog niet helemaal dood. Nee, dat is en dan Dat, wel, laten dat ze is dan heel duidelijk blijken. Heel duidelijk. Ja, en ja. was er nog even. Jij uh, was ten eerste niet verbaasd over het feit dat er een aanslag was. Nee, nee, nee. En, en uh, sommige anderen wel. Uh, in elk geval de Keniaanse veiligheidstroepen lijkt mij dat die niet echt wisten wat er te gebeuren stond. Maar was je verbaasd nou, over het doelwit? Nee, absoluut niet. Want uh, als ik me goed herinner... Uh, het is begonnen inderdaad na die inval van het uh, Keniaanse leger... Uh -huh. in ok oktober 16 2011. En daarna hebben we gezien dat uh, de betere en de grotere supermarkten... waar veel blanken komen, waar wat rijkere Kenianen komen... daar kon je niet zomaar meer het parkeertrein op rijden. Elke keer stoppen voor de gate spiegels onder je auto langs, ja, dat gaat al twee jaar lang zo door. En dan zwakt het weer wat af. Maar dit centrum, dat is eigenlijk het, ja, het uh, summum van uh, het westerse kapitalisme... als ik het zo mag noemen. Hmm. Dit is een zeer luxe centrum waar, uh, waar veel experts kwamen... Uh, waar veel rijke Kenianen kwamen... Um, ja, uh, bovendien zou het in handen zijn van een Israëlische ondernemer. Dus dan heb je dat element ook nog even. Oh, dat maakt het allemaal wel weer zo. Ja. Hebben we dat er ook in één klap? Ja. Maar weer dat bij. hebben ze ook gezegd, hè, de, de El shabaab woordvoerders van, Dat speelt ook mee. Je hebt er veel Amerikaanse en Israëlische winkels. Dus dat was voor ons de ideale target, de ideale doel. Was het, was het voor, voor jullie trouwens een verrassing dat uh, Israëlische militairen, ik weet eigenlijk niet of er echt militairen waren, maar dat in elk geval Israël onmiddellijk Kenia van advies diende hoe op nee. te treden? Hoe, hoe, uh, er, is een, dat, er is een heel Langdurige relatie tussen de Israëlse geheime diensten en het Keniaanse geheime diensten. Uh, Israël heeft überhaupt een hele actieve Afrika-politiek gehad, de zogenaamde politiek van de perifere landen. Perifere landen omdat uh, de onmiddellijke buren daar verkeerden ze mee in, uh, uh, in, in oorlog, staat voor de oorlog, de Arabische buren. Dus zocht men het bij Turkije, Iran van de Shah, maar ook heel veel Afrikaanse landen. Ja. en uh, Gekoppeld aan de, de hulp bij irrigatieprojecten die ze deden. Nee, maar ja. daar was ook altijd een, een belangrijke samenwerking tussen uh, op het vlak van, van inlichtingendiensten. Hmm. Ik heb het dat je? ze daar permanent zitten. Ja? Ja, ik heb het idee dat ze daar permanent zitten. Net als het Britse leger daar ook een kamp heeft... waar uh, volop getraind wordt samen met de Kenianen... en waar ook Britse militairen trouwens uh, naartoe komen om te trainen... Uh, voordat hmm. ze naar Afghanistan gaan. Dus Kenia is een, is een hele duidelijke speler in dit, in dit geheel voor het Westen. Wat, wat betekent deze, deze, uh, ge, dit gijzeldrama voor de verhoudingen in het land? We wonen dus heel veel Somaliërs. Je hebt, daar die, je hebt de kampen daar. Wat, wat, wat, gaat, wat, wat, wat gaat het ja. daarmee doen? Ja, ja, ja. Je hebt uh, Dadaab, inderdaad, de vluchtelingenkamp waar zo'n half miljoen Somalische Somaliërs verblijven. Uh, Kenia had net een contract gesloten eigenlijk met de nieuwe regering in Somalië: dat die mensen terug zouden gaan. Uh, je hebt, wat ik al noemde, je hebt heel veel Somaliërs in de wijk Easley ja. in Nairobi dat, heel veel daarvan zijn trouwens al vertrokken omdat ze een beetje de, de, toch wel de, het gevoel van een tweede rangs burger te moeten zijn, steeds ook dat bekeken worden als ja, een Somaliër en daarmee een potentiële terrorist dat ze dat zat waren um, dus ja, dat, dat men houdt, de Somaliërs houden nu weer hun, hun uh, hart vast die, ja. uh, er zijn voldoende voorbeelden van uh, Somaliërs die daar niet blij mee zijn nee. maar je moet ook je beseft dat, kijk, toen Somalië onafhankelijk werd, 1960... wilden eigenlijk de Keniaanse Somaliërs en de Ethiopische Somaliërs zich daarbij aansluiten. Hadden in feite ook de goedkeuring van Groot-Brittannië. Uh, toen Kenia even later onafhankelijk werd, zeiden ze... nee, dat willen we niet. Dit hoort bij ons. Uh, toen is er een grote oorlog geweest, eigenlijk. Een guerilla-oorlog tussen Kenia en Somalië... Dat het ligt dus veel verder Kenia. in de geschiedenis oh, dan alleen ja. maar die Dit? inval. Oh, ja. eh, ik, ik val nu even in, in onszelf. We gaan even naar Florence, naar het WK wielrennen. Gio Lippens. De laatste meters van Tony Martin, de wereldkampioen. Ik wou zeggen de nieuwe wereldkampioen, maar hij was het vorig jaar al. Hij was het het jaar daarvoor al, 28 jaar uit Duitsland. En hij gaat hier zijn wereldtitel prolongeren. Want de beste tijd tot nu toe is gereden door Bradley Wiggins. Niet eens door Fabian Cancellara. Die zal hier derde worden. En hier komt Tony Martin over de streep. 46 seconden sneller dan... Dan Bradley Wiggins. Onvoorstelbaar. Wat een verschil met de Olympisch kampioen. En wat een beleidschap daar ook op die finish. Want hij wordt meteen omhelst. Ja, dit is toch wel een uh, momentje van revanche voor Tony Martin. Want we denken even terug aan de zesde etappe in de Ronde van Spanje. Toen hij 175 kilometer alleen op kop heeft gereden. Dat was eigenlijk de hele etappe tot 10 meter voor de streep. Toen werd hij teruggepakt door het sprintende peloton. En wie leidde dat sprintende peloton? Fabian Cancellara. Dus er was veel aangelegen bij Tony Martin om Cancellara. Lara hier te kloppen. We gaan naar de definitieve uitslag, de einduitslag. 1. Tony Martin, 2 Bradley Wiggins dus. De zilver op dit wereldkampioenschap voor hem. Dan de bronzen medaille voor Fabian Cancellara. En dan moeten we toch een heel eind weggaan om de eerste Nederlander tegen te komen. Dat is op de 25ste plaats. Nicky Terpstra met 4 minuten ruim achterstand. En lieve Westra komen we dan uiteindelijk tegen op de 27 e plaats op 4-0-7. Tony Martin ligt uitgeteld op het asfalt. Wat zal hem Borstwezen. Hij heeft de wereldtitel voor de derde keer. Een mooie hat-trick voor deze Duitser. Gio Lippens, vanuit Florence. dankjewel. Um, we hadden het net over Kenia. We wilden heel diep de historie induiken... om nog eens te duiden waarom zich dit allemaal afspeelt. Gaan we op een later moment doen. Want ik wilde in elk geval het ook nog gaan hebben over Israël. De positie van Israël. Bertus, uh, ten eerste even bij jou. Twee weken geleden zat jij hier te voorspelde je eigenlijk al... wat er gebeurd is tijdens die algemene vergadering bij de VN. Dat er in het openbaar zijn heel voorzichtig toenadering gezocht zou worden tussen Iran en Amerika. Dat is gebeurd. We hebben uh, Rouhani gehoord, we hebben Obama gehoord. Ze hebben elkaar nog niet de hand geschud, maar goed. Um, maar er is meteen wel, daarom gaat het voorzichtig... al een enorme beer op de weg. En dat is Israël, want Netanyahu heeft heel duidelijk laten weten... voorlopig, dat hij niets gelooft van die mooie woorden... en dat hij eigenlijk zegt, wereld laat je niet beduvelen. Dus ja. die, dat, dat is meteen al een enorme obstakel. Ja, en uh, hij heeft het gehad over een PR-stunt... een hypocriet, uh, holle retoriek, uh, een rookgordijn... En ja, dat is wel een beetje begrijpelijk, want uh, eigenlijk wil uh, Netanyahu... dat de wereld de oog op de Iraanse nucleaire bal gericht houdt. En hij, hij wil ook eigenlijk dat Amerika zo langzamerhand een, keer een een datum stelt... van wanneer Iran alle resoluties van de VN over het nucleaire programma heeft voldaan... en dat er dan een militaire uh, aanval moet komen, uh, samen met de Verenigde Staten. En de, de Verenigde Staten is daar natuurlijk de sleutelmacht uh, in deze. Dus hij ziet uh, hij gelooft niet van al die, serie, van die pogingen... En hij wil dus dat eigenlijk de noodzaak van eh, Iran eh, desnoods militair... Uh, uh, uh, einde maken als een nucleaire programma. Dat moet aanwezig blijven. En dat is een, uh, een oppositie die ook voor Obama uh, dus uh, ja, lastig kan zijn. Natuurlijk. Want uh, uh, jou heeft heel <gacht> veel vrienden in het Amerikaanse congres. Altijd als hij wie wil, dan zijn er zoveel senatoren die onderschrijven, uh, het ondertekenen allerlei uh, brieven. En nu al zijn ook de eerste geluiden dat bijvoorbeeld het, uh, het, uh, de commissie van de banken van de Amerikaanse senaat, die gaat nu binnenkort praten over verscherping van de sancties. Uh, ik geloof dat de voorzitter van de, uh, buitenland, uh, de voorzitter van Voorzitter de, de, van het Huis van Afgevaardigden. Uh, die heeft ook al laten weten dat het holle retoriek is. Dus. Uh, en dat denk je niet, zou het niet kunnen zijn dat jou ook wel een beetje gelijk heeft. als hij zegt: Hier uh, is het vriendelijke woorden spreken. Maar als je kijkt naar wat erachter zit. want de grote baas is natuurlijk ook niet. Uh, uh, um, hoe heet hij? Uh, uh, Rouhani, maar precies. Hij zegt: En daarvan heb ik nog nooit gehoord dat hij bijvoorbeeld. ineens onze staat erkent. Of Hamas niet meer zou steunen... of gezegd heeft, uh, of ook maar heeft laten zien... wij stoppen met nieuwe uh, uh, uh, kerncentrifuges bouwen. Dus het zijn woorden. En de daden in het land zelf zeggen wat anders. Nou ja... Uh, dat, dat zal het moeten blijken. Dat heeft ook Obama gezegd. Uh, die heeft natuurlijk verwelkomd wat Rouhani... Uh, aan constructiefs heeft gezegd. Maar het zal moeten worden uh, door ondersteund door, door daden. Maar ik vind het wel interessant... die, uh, die Gamenei die heeft uh, gesproken over... heroïsche flexibiliteit... En Dat wil zeggen dat je dus uh, in moeilijke situaties soms dingen moet doen... die je misschien nog niet zou willen... maar uh, die de omstandigheden, waar de omstandigheden toe dwingen. En dat is wel eerder gebeurd. Dan kan hij terugvallen op het president van Ayatollah Khomeini... aan het eind van de iraakse iraanse oorlog. Die heeft op het laatst een wapenstilstand uh, uh, geaccepteerd... omdat heel de Westen stond achter Saddam Hussein tegen Iran. En Iran was zo verzwakt dat hij eigenlijk geen keuze had. Dat is nu eigenlijk ook zo. De ja. sancties zijn nu zo bijtend. Maar dan nog eventjes tenslotte, uh, um, uh, als het hierover gaat... is het verstandig wat Netanjahu doet. Want zijn minister van Financiën en ook andere uh, hoge adviseurs van hem... hebben gezegd, er is een betere strategie dan dit. Je moet eigenlijk het positief benaderen. Want zometeen worden wij neergezet als de mensen die tegen uh, onderhandelingen zijn... die niet geïnteresseerd zijn in een vreedzame oplossing. Als oorloghitsers. Of je hem nou gelooft of niet... Respect en suspect, dat ja. moet je doen. Hoe nou ja, maar dat, dat maar kan is, want, hij dat opbrengen, Netanyahu? <laughs> dat zal hem moeilijk vallen. Want het, het feit alleen al dat hij de Israëlische delegatie als enige delegatie heeft opdracht gegeven om tijdens de reden van uh, Rouhani uh, de, de zaal de, de, ja. te verlaten, ja, dat is, uh, lijkt mij diplomatiek niet erg handig. Maar het zegt wel iets over uh, de zorg die uh, Netanyahu heeft voor zijn alsma hameren op. Iran moet worden aangepakt en je moet niks geloven. En Obama, ja, die, die heeft niet ingegrepen in Syrië. Dat is de reluctant warrior. Die wil eigenlijk geen nieuw groot conflict. En als je Iran... Aanvalt, dan heb je echt een, een volwassen oorlog. Ja. Uh, uh, dus ja uh, ik, uh, Hij komt dus nu een beetje in het kamp van de oorlogshitsers. En daar heeft eigenlijk Rouhani al uh, een soort toespeling op gemaakt. Toen hij het had over sommige kampen die alsmaar oorlogszuchtige propaganda bleven. Dat was een duidelijke verwijzing wil naar EPEC uh, en uh, in, in de, in de Senate. Ik wil maar is, zeggen hoe broos het nog is. Ja, het, het, is heel dit. Ja, het is ook ja. nog maar een beginnetje. Marcel? Ik vroeg me af, kan Europa een speler zijn op dit veld? Of staan we zoals altijd nee. gewoon langs de kant? Ja, ja, ja. Uh, zoals dit altijd is, zijn. Uur, uh, nou, Catherine Ashton zei, namens de EU speelt natuurlijk een rol. En ja. Europa speelt ook een rol in de zin van het nucleaire overleg... met de P5 plus 1. Dat gaat nu donderdag weer gebeuren... waar Rouhani ook met Kerry gaat praten. en met de, de, de, Dat zijn de vaste vertegenwoordigingen in de Veiligheidsraad. De, de, de vijf. En dan komt Duitsland er ook bij. In die zin zijn drie Europese landen nauw betrokken... bij dat hele Iraanse dossier. Ja. Maar het is, en Ashton doet dan ook nog haar best, de eurocommissaris... Daarvoor is. Maar uh, het is niet zo dat Europa als geheel hè, dat die dus een nee. eigenstandige uh, nee. uh, politiek heeft. We sluiten af, uh, we hebben nog wel even hoor, met een heel opmerkelijk uh, bericht. Afgelopen week kwam een populair Egyptische nieuwswebsite met geluidsopnames van Mubarak, Hosni Mubarak, de voormalige president van Egypte. Die uh, heeft gesprekken gevoerd, openhartige gesprekken met zijn KNO-arts. En die heeft dat een maand lang in het geheim opgenomen. Uh, dat heeft die arts officieel verklaard, getuigd afgelopen weekend in, in een zaak tegen Mubarak. Bertus, jij, jij hebt er al iets van gehoord. Laten we even naar een kort stukje luisteren. Dat is Cissy Mapleassi-Ergoen, maar dan al. gehoopt. Hoor, je, hoor jij wat ja, hij ja, nu zegt? Ja, ik denk dat Uit? hij eigenlijk... denkt dat Sisi toch geen... Uh, Sisi uh, is de huidige uh, leider. Ja, geen volger is van de, de moslimbroeders. Maar uh, dan komt er later. Uh, hij had niet verwacht... Uh, dat, uh, dat Sissy. Uh, zou optreden zoals hij deed, omdat Sisi gold als een zeer uh, vrome man. Mm -hmm. En eigenlijk dachten heel veel mensen dat hij wel. Ja, want uh, Mubarak heeft dus gezegd: hij hoorde, hoort bij de moslimboeren. Ja, ja, ja. En, en, ja. Ja, ja, en, en, en dan later, dan, dan zeg je nog een keer: uh, wat een sluwe vos, als hij dan hoort uh, ja. dat hij toch uh, het leger heeft laten ingrijpen. Dus, uh, wat zei, hij heeft meer dingen gezegd, bijvoorbeeld ook over Amerika, wat hem toch jarenlang heeft gesteund. Dan zie je maar weer hoe. Uh, um, hoe, hoe echt het kan lijken voor de gordijnen en het achter de gordijnen niet is, want hij beticht Amerika van een groot complot, als ik het goed begreep. Ja, maar he? dat complot denk ik is momenteel, uh, is überhaupt in de Oostel erg wijdverbreid. verbreid, maar uh, dat is uh, nu in Egypte helemaal sterk, want uh, beide kampen, de moslimbroeders en uh, het leger, uh, die verdenken Amerika van het leger dat eigenlijk om um, Mubarak ervoor gezorgd heeft dat Morsi überhaupt in het zadel werd gezet, dat was een complot tussen uh, de Amerikanen en, en de moslimbroeders, en de moslimbroeders, die zeggen, je hebt ons eerst ons een beetje in slaap geslust, dat je eigenlijk wil accepteren dat wij als democratische verkiezingswinnaars, dat we dus dan ook echt, ook door jullie ondersteund zullen worden, omdat we legitiem gekozen zijn, maar Achter de schermen waren jullie alweer bezig om ons te ondermijnen. Dus die hele sissie is ook alleen maar door jullie aangestuurd. Dus dat is erg werkwijd verbreid. En ja, Mubarak doet er eigenlijk aan mee. Want hij vindt ook het Amerikaans complot... dat hij aan de kant is gezet. Ja, hij wilde hem al sinds 2003 of zo. Sinds 2005. Uh, want toen he, de, hebben ze hem min of meer uh, gedwongen... om dus te accepteren dat er meer dan één kandidaat bij de verkiezingen was. Toen heeft die uh, jonge uh, Amro tegen die heeft toen uh, twintig van de stemmen gekregen. was meteen een reden voor het Mubarak... om onmiddellijk in de gevangenis te gooien. Uh, dus ja, dat waren allemaal pressies die door de Amerikanen werden uitgevoerd... die Mubarak absoluut niet aansloten. Er is nog één ding wat hij ook zegt uh, uh, in dat interview, Marcel. Hij zegt iets, ik heb het niet helemaal uh, doorgekregen van, van een collega... maar uh, hij zegt iets over een dam in Ethiopië ja. en de enorme hoeveelheid Joden met macht in Afrika. Dat kan jij misschien nog even duiden, de laatste twee nou, minuten. Voor zover ik weet, is er geen Joodse bemoeienis met die dam, dus de Grand Renaissance Dam. Uh, dat is wel een dam die uh, ja, enorm groot is, die veel uh, water en eigenlijk energie moet gaan produceren voor Ethiopië. Sterker nog, er wordt zelfs gesuggereerd dat het naar Egypte verkocht zou worden, deels. Oh. Ja, maar. Um, uh, ja, het is iets wat, uh, uh, wat eigenlijk in Italiaanse handen is, de constructie. En de financiering is, komt deels door Chinese banken. En verder uh, betaalt Ethiopië dat grotendeel zelf. Hm. Sterker nog, Ethiopische ambtenaren worden gekort op hun salaris... al maandenlang om mee te helpen uh, financieren... De bouw van deze dam. Maar Hosni Mubarak weet toch zeker in zijn ontboezeming aan ja. zijn KNO-arts. dat ja. hier toch Israël weer achter zit. Ja. Ja, en, dat en, is altijd en... maar natuurlijk. Daar heeft hij en... altijd een scherp oog voor gehad. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> nou, mocht u, mocht u um, deze geluidsopname willen uh, bekijken of zien. ik ga de collega's vragen of zij een link op onze site Vila Vepiro willen zetten. en dan kunt u daarvan genieten. De openhartige gesprekken van Hosni Mubarak met zijn KNO-arts. opgenomen zonder dat hij dat wist. Uh, Marcel Rutte, heel erg bedankt. En Bertus. Klingendaal wil ik zeggen, maar dat is ook bijna zo. Bertus Hendricks, ja. ook bedankt. Uh, de villa is er morgen weer. Dan vanuit Den Haag. Daar is dan de tweede dag van de Algemene Beschouwingen. En zo meteen krijgen wij Tim Overdiek natuurlijk met het Radio 1-journaal. Veel Den Haag, denk ik. Eh, zeker weten. Politiek is, uh, is de rode lijn. We gaan het hebben over miserige mannetjes, over moties van wantrouwen. We gaan het hebben over de baard van Plasterk. Ja, weg is hij. Die is weg. Hoe kan dat? Ik, ik zorg me dood. Wat moeten we daarvan nou vinden? Ja, vond je het erg? Eh, ja, ik was het net aan gewend. Hoe we kunnen we weer opnieuw beginnen? En ook over politiek spreek ik de directeur van Feyenoord. Die noemt deze regering onbetrouwbaar. Wordt heel gezellig. Oké. Okay. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal nu eerst met Renate Evers. Een van de terroristen die afgelopen weekend het winkelcentrum in Kenia aanvielen... is een Nederlander. Dat meldt Amerikaanse nieuwszender CNN... op basis van een woordvoerder van de Keniaanse president. De Nederlandse man is samen met tien anderen aangehouden. De woordvoerder zei verder tegen CNN... dat de daders met verschillende nationaliteiten meededen... onder wie ook een Brit. Toeroperator OAT in Holten is failliet. Ruim 700 personeelsleden zijn vanmiddag ingelicht. FNV-bondgenoten is totaal verrast door het faillissement. OAT is lid van het garantiefonds SGR... en de reizigers die een vakantie bij het bedrijf hebben geboekt... hoeven dus niet bang te zijn dat ze hun geld kwijt zijn. De politie heeft iemand opgepakt die iets te maken zou hebben... met de tweets waarin werd gedreigd met een bloedbad in de VND in Haarlem... Volgens de burgemeester is de verdachte een oud-werknemer van het warenhuis die was vertrokken na een arbeidsconflict. In de dreigtweets die werden verstuurd stond het woord ontslag. PvdA-leider Samson ziet er niets in om de hervorming van WW en ontslagrecht te versnellen, zoals bijvoorbeeld CDA in D66 willen. In de Algemene beschouwingen in de Tweede Kamer zei hij dat het hem ontgaat waarom dat juist in een crisistijd zou moeten gebeuren. Hij voelt er ook weinig voor om veel te veranderen in de belastingplannen en de extra bezuinigingen. CDA-leider Buma concludeerde daarop dat de coalitie het moeilijk zal krijgen om meerderheden te vinden.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 En dan tenslotte nog het weer, in het zuiden nog even zon... maar elders overheerst de bewolking en het is 17 tot 20 graden. Komende nacht is het bewolkt en lokaal mistig. Morgenochtend verdwijnt de mist en komen er zonnige perioden. Het blijft dan droog en het wordt 15 tot 18 graden. Verkeersinformatie de meeste dagelijkse files staan nu rond Rotterdam. Er zijn een paar opvallende zaken. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam staat file na een ongeluk... eerder vandaag bij Wormond, 3 kilometer. En de A50 eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost -Oost en Ravenstein, 5 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil. De rijstrook is dicht. Zweden zijn praktisch. Misschien herkent u het. Zit u net aan uw voorgerecht in uw favoriete restaurant...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 Ik ben Jan Mulder en mocht u allergisch zijn voor BN'ers... lees het blad dat nooit één letter over mij zal schrijven. 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu vijf nummers voor 10 euro. Kijk op 360magazine.nl. Zweden zijn ook sterk. U rijdt de Volvo V70 met een compleet nieuwe 133 kW... dus 181 pk sterke dieselmotor. En dat met 20% bijtelling.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 Ga naar zilverenkruis.nl slash gezondondernemen... en krijg een jaar lang gratis het magazine Gezond Ondernemen. Zilveren Kruis. Raad en daad. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. Goedemiddag, debat in de Tweede Kamer begon vandaag met verneinige verwijten en een motie van wantrouwen. We analyseren die eerste verbale schotwisselingen en we zijn natuurlijk live aanwezig in de tweede helft van deze eerste dag van de Algemene Beschouwingen. Josephine Trehi is op weg naar een seksbioscoop in de binnenstad van Utrecht. Functioneel naakt is het thema van het filmfestival dat vandaag begint. Haar centrale vraag, hebben we het anno 2013 niet zo'n beetje gehad met al dat functionele naakt in de Hollandse film? En het begon in 1990. 1924 met een bus in Saland en Twente. Owad, de Overijsselse autobusdiensten, groeide uit tot een grote toeroperator. Een uurtje geleden kwam het bericht van een faillissement. Was het de chroniek van een aangekondigde dood? Antwoord op die vraag, dit NWS Radio 1 Journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Want we wisten dat het bedrijf uit Holte, Tour Operator Owat... al een tijd in financiële moeilijkheden zat. Begin dit jaar zijn er 180 banen geschrapt. Bij de onderneming werken ongeveer 1450 mensen. En voor hen wordt ontslag aangevraagd. Er wordt nu gepraat met de curator over mogelijkheden van een doorstart. FVV-bondgenotenbestuurder Brigitte Paas, goedemiddag. Goedemiddag. Het nieuws was een uurtje geleden. Bent u daarvan geschrokken? Ik ben er heel erg van geschrokken omdat we gehoord hadden dat met uh, reorganisatie begin van het jaar uh, wat anders onder controle was. Ja, een reorganisatieplan met nieuwe pijlers, nieuwe ambities en dat is plotseling opgehouden door een faillissement. Wat is er gebeurd? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Het bedrijf heeft zelf het faillissement aangevraagd. Omdat ze toch hele grote problemen hadden met uh, de recessie. De mooie zomer, het, het minder boeken. En uh, dat heeft dan onmiddellijke gevolgen. En het, alleen het sluiten van de winkels is blijkbaar niet genoeg geweest. Maar ik begrijp op de website van Owat dat er gewoon simpele betalingsproblemen waren... wat uiteindelijk de druppel van de emmer is geweest. Dat zie je dan niet aankomen? Um, dat hebben ze goed uh, geheim kunnen houden. Uh, simpel voorbeeld. Het personeel is vanmiddag om drie uur ingelicht. Uh, ze waren er bij elkaar geroepen. En ze hadden eigenlijk het idee dat ze bij elkaar geroepen zouden worden... omdat er iets gebeurd zou zijn met... Uh, Meneer Terhaar, senior. Uh, dus zelfs bij hem was überhaupt niet het idee van uh, er is iets met de toekomst van het bedrijf aan de hand. Want meneer Terhaar is de naamgever van de bedrijven begonnen in 1924 met G. Terhaar, die het bedrijf oprichtte. En het is nog steeds een filmbedrijf wat dat betreft. Klopt. Ja, klopt. En dan, is het, dan is het een koude douche als je hoort dat er het faillissement is uitgesproken. U had een afspraak met de directeur van het bedrijf, begrijp ik. Gaat die nog wel door? Ik ben er wel naartoe onderweg. Ik heb hem niet van hem vernomen dat hij niet doorgaat. Ik weet wel dat hij geprobeerd is mee te bellen. Maar ik ga nog steeds van de standpunt uit dat hij daar aanwezig zou zijn. Ja, want wat gaat er nu verder met het personeel gebeuren? Ik neem aan dat dat het onderwerp van het gesprek zal zijn vanavond. Dat was het in eerste instantie niet, maar dat zal het natuurlijk wel worden. Er komt een collectief slag, want de curator heeft mij meteen naar de uitspraak gebeld. En daar ook in aangekondigd dat er een collectief ontslag komt voor alle werknemers. Dan zal er gekeken worden naar de mogelijkheden van een doorstart. En daar zullen wij uiteraard bij betrokken willen zijn... omdat we dan uh, zullen proberen zoveel mogelijk werknemers mee te laten gaan met die door, doorstart. En die tijd wordt u ook gegund, denkt u? Uh, ja, absoluut. Um, er is een heel goed contact tussen de FMV en het bedrijf OAT... Altijd een hele open relatie geweest. Het meteen bellen na het uh, faillissement door de curator geeft dat ook aan. En uh, we zijn ook uitgenodigd bij uh, de behandelingen van het UWV... op het moment dat het personeel uh, daar de formulieren gaat invullen... Nieuwe ontwikkelingen bij OWAT. Het kwam onverwacht, zegt u. Het nieuws is inderdaad vers. We hebben een verslaggever onderweg naar Holten... om daar de reacties van het personeel te peilen. Ik wens u succes met die besprekingen met de directeur vanavond... Eh, eh, ja. namens FNV-bondgenoten Brigitte Paas. Dank u wel. Bedankt. Tot ziens. Dag. We gaan dan naar Den Haag, want al de hele dag zijn daar in de Tweede Kamer beschouwingen aan de gang over de begroting van 2014. Eerder op deze zender hoorde u daar al veel over van onze Haagse collega's. Inmiddels is fractievoorzitter Diederik Samsom van de PVDA volgens mij al uren aan het woord. Wilkobam. Ja, dat klopt als een bus. En hij heeft het helemaal niet gemakkelijk... want hij wordt van twee kanten aangevallen. Hij wordt aangevallen door de SP... want die vinden dat hij veel te veel heeft weggegeven... dat hij zijn linkse principes heeft uh, verlogend. En hij wordt aangevallen door de partijen die zaken willen doen met het kabinet. En dan moet je denken aan uh, het CDA, aan D66 en de ChristenUnie. En die partijen vinden dat hij een rigide vasthoudt... aan een bezuinigingspakket van uh, 6 miljard. Samsom krijgt het verwijt dat hij te veel bezuinigt... dat hij te weinig oog heeft voor de negatieve en dat hij te weinig oog heeft voor, voor bijvoorbeeld de oplopende werkloosheid. En vooral uh, Sibrand Buma, de fractievoorzitter van het CDA... die werd duidelijk geërgerd over de opstelling van, uh, van Diederik Samson En hij stak dat niet onder stoelen of banken. Want ik stelde hem drie vragen. Ik vroeg hem, bent u bereid het nivelleren los te laten? Daar zei hij nee op. Bent u bereid het tarief van 60% los te laten? Nee, is een redelijk tarief. De heer Samson herhaalt gewoon wat hij eerder gezegd heeft...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 Ja, Buma van het CDA dus duidelijk in zijn wiek geschoten. En hij was niet de enige, want ook Arie Slop van de ChristenUnie... die raakte behoorlijk geërgerd over de opstelling van Samsung. Uh, Slop die pleit voor de positie van gezinnen... Met, uh, er, met waar maar één kostwinner is. Die worden volgens hem onredelijk getroffen... door de fiscale maatregelen van het kabinet. En het kabinet zou ook maar weigeren om uh, die mensen iets tegemoet te komen. En als dat zo blijft, is ook Arie Slop niet meer tot compromissen bereid. Als u niet echt substantiële ruimte biedt om op die lastendruk voor bedrijfsleven, lastendruk op gezinnen en pro juist proberen werkgelegenheid te bevorderen in plaats van dat de werkloosheid oploopt ruimte te bieden, dan ben ik bang dat ik dezelfde conclusie moet trekken als de heer Buma. En dat was Arie Slop van de ChristenUnie. Uh, Welkom. en dat is dus kritiek op Samsung, kritiek op de regering. Uh, nogal wat verwijten, terwijl het toch behoorlijk zaken zouden moeten worden gedaan. Maar daar zijn nog geen openingen voor te horen geweest. Nou ja, Samsung maakt het zichzelf wat dat betreft niet heel erg gemakkelijk. Hè? Want juist in de Eerste Kamer heeft, uh, de hebben de regeringspartijen de steun nodig van bijvoorbeeld het CDA en de ChristenUnie en D66. Ja, en dan doe je er natuurlijk beter aan om, je, uh, om die partijen wat mee te nemen, om ze niet te vangen op cijfers. En dat is toch wel een neiging die Samsung een beetje heeft. Uh, hij maakt het zichzelf dus niet heel gemakkelijk, maar later in het debat bood hij wel weer wat ruimte. Bijvoorbeeld als het gaat om de sluiting van de kazerne in Assen. En ook in de richting van de chronisch zieken, die misschien toch wel iets te hard worden getroffen door de maatregelen van het kabinet. Hij zei dat in de richting van Kees van der Staaij van de SGP. Maar Samsung gaf ook wel aan, de ruimte is beperkt, want dat extra bezuinigingspakket van 6 miljard, dat moet wel overeind blijven. Maar over de invulling van die 6 miljard daar valt volgens hem nog wel over te praten. Ik geef u aan dat de omvang van het pakket, zoals het CPB dat ook heeft laten zien... Niet een hele kleine invloed heeft op groei en niet op werkgelegenheid. Dus volgens mij moeten we ons focussen misschien wel op de samenstelling daarvan. Als u daar goede ideeën over heeft, dan hoor ik ze graag. Ik heb er al een aantal gezien, die gingen over de 6 miljard ruim voorbij. U schuift met 10 miljard alle kanten op. Maar als we goede ideeën hebben voor een invulling, lijkt me dat bespreekbaar. Zoals dat voor alle partijen geldt die drie om. zeg. om zich ik al tot slot hoe zou je tot nu toe dat de toon van het debat willen samenvatten? Nou ja, over welk deel van het debat wil je het hebben, Tim? Dat is dan wel even de vraag die eerst moet worden beantwoord. Want we hebben natuurlijk een uh, tamelijk opvallende start gehad... van de algemeen politieke beschouwingen. Met een opening van Wilders... die meteen maar een motie van wantrouwen indiende. Daar moest vervolgens ook uh, meteen hoofdelijk over gestemd worden. De SP en de Partij voor de Dieren die, uh, steunde die motie van wantrouwen. Um, maar, en hij werd dus afgestemd, want een ruime meerderheid was tegen. Ja, en daarna zijn het eigenlijk meer gebruikelijke uh, algemene beschouwingen geworden... waarin je merkt dat de regeringspartijen toch wel uh, op zoek zijn naar uh, steun voor onderdelen van hun beleid bij de oppositiepartijen die wel zaken willen doen. Uh, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, GroenLinks ook. Um, en ja, dat gaat nu zo de hele dag door. En dat blijft voorlopig nog wel even zo doorgaan. Over en weer wordt er ruimte gezocht. Zeilstra van de VVD lijkt wat meer ruimte te bieden dan Samsung. Maar uh, ook Samsung, je hoorde het hem net zeggen... er is wel ruimte voor onderhandelingen... maar wel binnen het pakket van 6 miljard. Precies, waarbij dan die verneinige toon... inderdaad van het begin van de dag toch aan het veranderen is... in een inhoudelijke uh, poging om zaken met elkaar te gaan doen. Daar praat ik uh, verder over, over dat politieke debat. Straks, vlak voor vijf uur, met debatdeskundige Lars Duursma. Hij zal er groot deel van de dag op de tribune in Den Haag. Welkom, dankjewel. Tot later. Dit is tot half 7 het NOS Radio 1 journaal. De vierde dag van de wereldkampioenschappen wielrennen in Toscana zit er net op... met vandaag de individuele tijdrit bij de mannen. Gisteren natuurlijk Nederlands Succes met de wereldtitel voor Ellen van Dijk. Gio Lippens, we hebben je uitgebreid gehoord op Radio 1... met natuurlijk de aankomst, of de, de einduitslag. Ja. Tony Martin, die won bij de mannen. Dat was ook wel de favoriet, hè? Uh, het was de favoriet, maar er werd toch wel veel verwacht ook van de twee grote concurrenten, want uh, als je kijkt naar het podium ja, ze stonden daar bij elkaar uh, het is een podium om in te lijsten natuurlijk Tony Martin, de wereldkampioen van de afgelopen twee jaar, wereldkampioen ook weer geworden dit jaar, dus voor de derde keer op rij Bradley Wiggins, winnaar vorig jaar van de Tour Olympisch uh, tijdrit, kampioen van Londen, Fabian Cancellara, al vier keer wereldkampioen, Olympisch kampioen in Peking, noem het allemaal maar op, en daar stonden ze gewoon naast elkaar op dat podium zelden vertoond, en dan blijkt toch ook wel dat grote kampioenen vaak slechte verliezers zijn. En dat is eigenlijk maar mooi ook, want dat hoort er wel een beetje bij. Fabian Cancelara na afloop van het Volkslied toen de fotografen... nog even een mooi plaatje wilde maken van dat top trio op dat podium. Ja, toen liep hij weg. Echt zo van, ik hoef hier even niet meer bij te zijn. En ze stonden ook met gezichten als oorwormen naast Tony Martin. Wiggins en Cancelara allebei dus niet erin geslaagd om Martin te kloppen. En als je kijkt naar het verschil, enorm. 46 seconden Wiggins, 48 seconden Cancelara. Ja, en kijk dan naar het gemiddelde van Tony Maarten. 52,9 kilometer per uur. Dat is maar een halve kilometer gemiddeld langzamer... dan de tijd van zijn winnende ploeg Omega Pharma Quickstep... in de uh, ploegentijdrit van afgelopen zondag. Dus in zijn eentje rijdt hij gewoon 500 meter per uur langzamer... dan de hele ploeg. Ongelooflijk, die Tony Maarten. Nederlanders, ja, ze waren er wel. 25e, Nicky Terpstra op 4-0-1. 27e, Lieve Westra op 4-0-7. Ze deden gewoon niet mee in het spel. Verrassende nummer 4 trouwens wel. Vasily Kirienka. dat is een man waarvan we weten dat het een hele goede knecht is. Die heel vaak op kop moet rijden. En uh, dat op kop rijden, dat is alleen maar goed geweest uh, voor zijn tijdrit hier. Want uh, hij wordt gewoon vierde op de tijdrit. Maar... Die ene man, Tony Martin, het trek dus voor de derde keer wereldkampioen op de tijdrit. Prachtige prestatie. De beste van allemaal wereldkampioen. Gierlippelis, dankjewel. Wij dan zwamen daar weer bij. Waar staan de files op dit moment? De meeste dagelijkse files staan rond Rotterdam. Maar de meeste vertraging is er op de A50. Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost -Oost en Ravenstein. Zes kilometer stilstaan. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Het is kwart voor vijf. Met de openingsfilm Hoe duur was de suiker... komt vanavond in het Nederlands Filmfestival veel naakt op het witte doek. En dat sluit goed aan bij het thema van de 33e editie, want dat is naakt. De opening zal vanavond weliswaar feestelijk zijn... maar de situatie van de Nederlandse film is dat allerminst. Jeroen Wielaert nu in gesprek over de naakte feiten... met festivaldirecteur Willemien van Aalst. Naakt, dat is toch heel erg de jaren zeventig, Willemien van Aalst? Dat is niet zo... Want wij doen dit thema omdat het ook heel erg bij de tijdgeest past. We geven ons allemaal bloot op het internet. En we laten alles van ons zien. En het is eigenlijk met een vette knipoog... naar het jaren 70 naakt van de Nederlandse film. Want ons programma gaat zeker niet alleen over het letterlijke naakt... maar heel erg over het figuurlijke naakt. Over jezelf blootstellen als acteur, als personage, euh, als maker. En euh, dat is een interessant thema... wat je dus op allerlei manieren kan belichten. Dus ons programma... Dat ze de, kunnen mensen ook zien. gaat ook heel erg over ja, je kwetsbaar opstellen. En, um, en, en hoe ver mensen durven gaan in film. Dus daar ook lef uh, voor hebben. En uh, ja, ik ben heel blij met het thema. Het werkt als een tierelier en uh, er is heel veel discussie uh, mogelijk. Het is een knipoog naar het vooroordeel van toen. Maar had de Nederlandse film zich er al jaren van losgemaakt? Zeker, maar het is, heel, het is juist dat de Nederlandse film helemaal volwassen is geworden. Mensen gaan naar de bioscoop omdat ze een goede Nederlandse film willen zien. Los van seks of naakt, daar zijn we al lang voorbij. Maar omdat we volwassen zijn geworden, kunnen we dit thema gewoon met een knipoog agenderen. Wij zitten hier op het festivalterrein. Dan nog een beetje sombere weersomstandigheden. Doe me denken aan de situatie van de Nederlandse film. Want is de naakte waarheid niet dat hij ook nog heel weinig om het lijf heeft, financieel? Zeker. Kijk, we hebben nu... nu? Ja, wij hebben nu kunnen wij een heel rijk en veelzijdig programma tonen. En dat komt omdat de films die wij vertonen nu jaren geleden zijn begonnen, ontwikkeld en gefinancierd. Maar de naakte waarheid is dat er zijn bezuinigingen bij de filmproductie van het Filmfonds. Er zijn geen economische maatregelen waardoor al ons talent gaat naar het buitenland... waar de uh, omstandigheden voor filmfinanciering veel en veel beter zijn. Het is een beweging die ook al een paar jaar aan de gang is, maar Zeker. die zich nu heeft doorzet? Ja, of volgend jaar en de jaren daarop zie je het opeens keihard. Kei dus er moet gewoon nu wat gebeuren. En dat is niet omdat we nou, we moeten allemaal bezuinigen. Maar het gaat in onze sector ook heel erg om een tax shelter, om economische maatregelen. En het is gewoon... Belastingmaatregel. Ja, sorry, belastingmaatregel. Ehm um, al het talent en al het geld gaat naar het buitenland. De film die vanavond opent, Hoe Duur Was de Suiker?, is uh, voor het allergrootste deel in Zuid-Afrika opgenomen. Dat betekent dat Nederlandse postproductiebedrijven, cameramensen. iedereen die hier werkzaam heeft, geen werk heeft en failliet gaat. En hoe dom is dat? Maar er is dus op dit festival ook veel aandacht voor de jonge aanwas, voor jonge talenten. Met dus de vrees dat die net als goede Nederlandse voetballers ook heel snel naar het buitenland zullen vertrekken. Je zal twee dingen zien. De hele goede mensen en die grotere producties uh, willen maken, die gaan naar het buitenland. Uh, de jonge creatieven zullen op allerlei manieren geld weten te vinden. Maar je zal gewoon... Andersoortige en veel kleinscharige films krijgen. Dat is allemaal goed en allemaal leuk. Maar als we die grotere films niet kunnen maken, dan stort gewoon onze sector in. Zij is directeur van het Nederlands Filmfestival Willemien van Aalst. Ook in Utrecht bij dat filmfestival, Josephine Trehi, Josephine, het is duidelijk het thema, is dus bloot, letterlijk en figuurlijk. Wat zie je daarvan terug bij het filmfestival? Uh, dat iedereen heeft in ieder geval nog de kleren aan hier. Gelukkig. Dus wat dat betreft, weinig. Nee, dat is flauw. Um, ik ben op, het ne op de Neuden, daar is het uh, paviljoen opgezet. Dus een uh, café waar mensen wat kunnen drinken. Hè? Bezoekers en mensen uit het vak. En ik wil het vandaag hebben over. Oh, daar gebeurde bijna een ongeluk. Op een bus tegen een auto. Maar uh, hebben over uh, is bloot nog nodig in de Nederlandse film in 2013? Hè? Wat we net ook hoorden in het gesprek vanuit de jaren 70 en 80. Hebben we nu nog behoefte aan? En ik heb net even een rondje gelopen hier rond de bezoekers die hier op het terrasje zitten. En even luisteren wat zij zeggen. Nou, ik hou er zelf niet zo van, maar ik ben van een andere generatie. En als u denkt hè, aan naakt en film, wat is dan een scène die bij u opkomt? Oh, ik kom een vrouw bij de dokter. Klinkt te gek. Hou ik niet van. Nou, zo'n film over een vrouw die kanker heeft, dat hij dan vreemd gaat, dat vind ik een film, daar hou ik niet van. Nou, ik ben er niet op tegen, laat ik het zo zeggen. Nee. En u, mevrouw? Oh, ik ben er ook niet op tegen, nee. moet ik zeggen. Nederlandse films hebben natuurlijk wel een wat uh, andere reputatie dan uh, een buitenlandse films, laat ik dan maar zo zeggen in dat soort uh, gevallen. Maar nee. Misschien zijn we er wat makkelijker in. U gaat ook naar de film hier? Ja, we gaan vanavond naar uh, de struikel wat u betaalt. Openingsfilm. Ja, de openingsfilm. Zit veel naakt in. Ja, is dat zo? Nou, we gaan het beleven. Ja, we gaan het beleven. Straks praat ik na vijven met de programmeur van het filmfestival... over vroeger en nu en de verschillen met naakt in de film. En ik hoop ook nog wat acteurs te treffen bij de rode loper na zessen. We gaan het beleven. Tot later, Josephine. Maak een verroef, goeiemiddag. Hoi Tim. Zeg, ik zag jou ja, twitter vanmiddag. Ik kan het toch niet voor me houden. Ik vind het ontzettend saai weer. Ja, dat is de naakte waarheid. Om maar even een uh, flauw bruggetje te uh, doen. Ja, heel ja, Het is natuurlijk zo. Uh, je kijkt dan naar buiten in je eigen omgeving. En uh, dat was midden Nederland. En er gebeurde gewoon bar en bar en bar weinig. Uh, de zon was er niet. Er was wel bewolking. Maar er viel geen regen. Het waaide amper. Uh, en dan moet je wat verder gaan kijken. Nou, dat doe je dan als je op je werk komt. En uh, dan zie je dat er in Noord-Nederland toch echt wel wat aan de hand is. Dat de luchten er mooier uitzien, brengt natuurlijk ook wel wat neerslagkansen met zich mee. En in Zuid-Nederland meer zon en ook wat hogere temperaturen. Dus helemaal saai was het dan misschien niet. Maar in mijn beleving vanmiddag, en ook ja, als weerman ernaar kijkend, er gebeurt gewoon weinig atmosfeer, is het op slot. Wordt er we wel minder saai de komende dagen? Um, nou, ja en nee. Laten we met nee beginnen. Het blijft gewoon heel erg rustig in de atmosfeer. Maar het wordt droger. De lucht wordt droger. Betekent dat de mistkansen bijvoorbeeld in de nacht sterk gaan afnemen. En dat, uh, dat er waarschijnlijk gewoon veel plaatsen helemaal niets meer aan de hand is wat dat betreft. Dat betekent vooral ook in de loop van morgen dat er geleidelijk meer zon komt. Eh, morgen uh, gaat dat rustig aan, vooral in het zuiden. Daar hebben wolken nog wel de overhand. Maar de dagen daarna, die tweede, vrijdag en de zaterdag, heeft de zon echt goede kansen. Temperaturen liggen misschien wat aan de lage kant, zo'n 16 tot 18 graden. Maar er is weinig wind en dan is het herfst weer toch ineens weer een stuk minder saai. Maar Vroef, dankjewel. De publieke tribune van de Tweede Kamer in Den Haag... liep vandaag maar langzaam vol voor de algemene beschouwingen. Debatexpert Lars Duursma van trainingsbureau Debatrix... zat er wel al vanaf het begin en twitterde daar ook volop over. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat u betreft was er spanning vanaf het allereerste begin? Ja, absoluut. Het, het, het was wel grappig. Het, ik kwam mensen tegen op de publieke tribune... en die kwamen pas een, na een uur kwamen ze de tribune op. En die volgde het een beetje zo en die vroeg me van... Uh, is het altijd zo saai? En uh, dat is wel grappig, want juist de eerste Drie kwartier Die bouwde vuurwerk. Ja precies, want in het begin zag je meteen, en het was opvallend... het uitschelden van Pechtold door Wilders. Pechtold vroeg Wilders afstand te nemen van mensen... die bij de betoging van de PVV afgelopen zaterdag... de Hitlergroet brachten en een NSB-vlag lieten zien. We luisteren even naar het fragment... Wat Pechtold vroeg Wilders daar afstand van te nemen. En Wilders reageert als volgt. Dat, ik, ik, ik ga echt niet reageren op de ultieme miserigheid. Het is de ultieme miserigheid van de heer Pechtold... De hele zaal kan op zijn kop gaan staan. Maar u bent te klein, u bent te miserig... om ook maar een minuut serieus te nemen. En dat meen ik oprecht. Geert Wilders, was dat handig van hem? Nee, ja, absoluut niet. En je ziet ook dat uh, over het algemeen... weet hij zich wel uit lastige situaties te redden. Soms uh, negeert hij lastige vragen gewoon. En soms uh, richt hij zich dan tot de achterban van degene die hem aanvalt. Dus je zag vandaag bijvoorbeeld dat Buma hem aanviel. En vervolgens richtte hij zich tot de CDA-achterban. Dus dat doet hij normaal gesproken wel slim. Maar ja, hier kwam hij niet goed uit. Okay. U twitterde onder meer vandaag ook Zelstra, de VVD-fractieleider, die begint aardig met stevig standje naar de SP. En hoewel zonder gevoel, maar lijkt zich nu alsof hij zich tot een kleuterklas uh, richt. Ik heb even geluisterd en vond dit fragment. Ja. En niemand krijgt helemaal zijn zin. Maar we pakken de verantwoordelijkheid wel op. En de bal, voorzitter, de bal ligt nu hier. Zelstra, is, is dit wat u bedoelt met kleuterklas? Langzaam ja, het is een, een beetje alsof je uh, de Jip en Mijn Janneke taalt. niet gesteld. Is dit een trucje van hem? Ja, nee, het is, het is, uh, nou, ik weet niet of het een trucje is, maar je ziet dat hij uh, de Jip-en-Janneke-taal van de, van de, waar de VVD ooit om beroemd is geworden, dat hij dat naar een nieuw niveau brengt door het heel duidelijk uh, te articuleren. Misschien heeft iemand hem verteld dat hij af en toe wat ingewikkeld spreekt. En uh, is dit zijn manier om uh, ja, ja, het, het bredere publiek te bereiken. Maar het kwam wat geforceerd over. Ja, het bredere publiek heeft gewoon te maken met de andere partijen in de Tweede Kamer. Bleef je daarin overeind? Ja, nou, ik. ik ben ik niet helemaal mee eens dat dat zijn publiek was? Want uh, ja, als je, als je een beetje cynisch bent, dan beschouw je de algemene beschouwingen als ja, een showproces waar, waar, waar, waar met heel veel toneelstukjes de uitslag al bij voorbaat vaststaat. En in de Kamer regelen ze het vaak niet. Het gaat echt om het bereiken van de mensen die voor de televisie zitten en mensen die naar de radio luisteren. Ja, Kijken we zo, zo, ook als debatexpert, van gaat het hier wel om een debat of probeer je hier een one liner te produceren die dan vanavond in het internationaal te zien is? Nou ja, Voor verreweg de meeste politici, en dat zag je ook vandaag... gaat het om het scoren in de media. En dat, dat, dat deden ze in het verleden al met, uh, met, met trucjes. Dat zag je vandaag aan Wilders die dan een groot stuk een blok papier neemt... met alle handtekeningen die hij heeft gehad... van mensen die verzet aantekenen tegen dit, uh, tegen dit kabinet. En je ziet wel inderdaad dat, dat politici... dit belangrijkste debat van het jaar aangrijpen om in de media te komen. Ja, u gaf in uw tweets ook nog een debattip. Sla niet op alles wat beweegt. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, wat je heel vaak ziet in de Tweede Kamer is dat uh, op het moment dat je op een gegeven moment uh, een, een, een politieke tegenstander aan het woord is... dat je een neiging voelt opkomen om op alles te willen reageren wat de ander zegt. Zeker als je het er niet mee eens bent. En Dat zag je in het verleden, zag je wel eens dat uh, Femke Halsma, die deed dat vooral veel. Pechtold, uh, die had daar ook wel een handje van. Dat elke keer als iemand iets zei waar ze het niet het mee eens waren, dan renden ze naar de interruptiemicrofoon. Ja, Dat had uh, Roeber vandaag ook wel een beetje, vond ik. Ja, van de SP, want... Nou, je zag op een gegeven moment dat hij naar de, naar de interruptiemicrofoon uh, riep... omdat Halbe Zelstra de uitspraak had gedaan dat de overheid geld kost. En toen werd hij helemaal boos en zei van hoe, hoe kun je dat over je lippen krijgen? Je kunt toch niet zomaar zeggen dat, dat, dat de overheid geld kost? En hij begon daar helemaal op, op in te gaan... Terwijl ze zelfs heel rustig reageerden: van ja, het ja, lijkt me een redelijk feitelijke vaststelling. Dat betekent niet dat, dat we van de overheid af moeten. We moeten heel blij zijn met deze overheid. Maar ja, dat de overheid geld kost, ja, dat kon hij wel heel rustig uitleggen. Debatteren is soms ook vooral stil zijn en rustig blijven. Is het de les die we misschien mogen trekken? <lacht> Lars Duursma van Trainingsbureau Debatrix. Hartelijk dank voor deze toelichting. <lacht> Graag gedaan. Morgen dag 2 van de Algemene Beschouwingen hier op Radio 1. Elke werkdag. BNN Today. De kamerleden, die hebben dus eigenlijk niks te doen. Een koket of nemen een lekkere mars. Bij de patatbalie. Meestal doe je dat ontspannen dan met een biertje. S'avonds om half negen op Radio 1. Ben Sanders. Die noemt hem de godvader van de televisie. Luister en kijk mee op radio1.nl. Het meest pathetisch. Dat is echt ronduit pathetisch. Bert van der Veer. Typische partypoeper, die gast. Die heeft dus dat we moeten opwachten met een spandoek. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.